8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bedrijven kunnen vanaf 1 oktober een speciale subsidie krijgen om werkloosheid tegen te gaan. Het kabinet, werkgevers en werknemers hebben er vlak voor de zomer 1,2 miljard euro vooruitgetrokken. Het gaat om geld voor bijvoorbeeld sollicitatietraining voor ontslagen werknemers, een personeelspoel voor bedrijven die mensen willen uitwisselen, extra stageplekken en ouderen die stagiairs begeleiden. Ondernemers kunnen vanaf morgen al op het internet kiezen... uit een zogenaamde menukaart met de verschillende subsidies. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla Motors... heeft vandaag in Tilburg een nieuw assemblagecentrum geopend. Daar worden de elektrische auto's van het type Model S rijk klaargemaakt. Het assemblagecentrum biedt werk aan 50 mensen. Gemeente, provincie en het ministerie van Economische Zaken... hebben flink gelobbyd bij Tesla om het assemblagecentrum naar Tilburg te krijgen... De auto's komen er per schip aan vanuit Rotterdam en worden in Tilburg afgemonteerd. De Amerikaanse fabrikant levert vanuit Tilburg aan klanten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De politie heeft een man uit Zwolle aangehouden die verdacht wordt van het doden van een 27-jarige vrouw uit El Ermelo. Haar lichaam werd afgelopen zondag verpakt gevonden in het water van de nieuwe vecht bij Zwolle. Een voorbijganger zag het pakket drijven en waarschuwde de politie die na de vondst een groot buurtonderzoek begon. Slachtoffer en verdachte waren bekend van elkaar, maar over het motief is nog niets bekend. In de kwalificatie voor de Europa League heeft Feyenoord vanavond de eerste wedstrijd tegen Koeman Krasnodar verloren. Het werd in Rusland 0-1. De ploeg van Koeman zocht wel naar de gelijkmaker, maar ontsnapte ook meerdere keren aan een tweede Russische treffer. De return in Rotterdam is over een week. In de play-offs om de Europa League speelde ook AZ vanavond. Het duel tegen Atromitos is nog bezig. Het weer, vanavond veel bewolking en soms nog wat regen. Later droog, Vannacht opklaringen met nevel en een enkele mistbank. Minima rond 14 graden. Morgen een flinke zonnige periode. Met 23 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol... en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Goedenavond, het is ruim drie minuten over acht. En je zult het altijd zien, gebeurt er meer dan een uur niet veel bij AZ. Behalve een doelpunt voor AZ zijn we er even uit voor het nieuws. Gaan we een kop koffie halen. En dan Bas... Ja, weet ik niet, want ik was ook een kop koffie koffiehaal. <laughs> nee hoor, het, het was 0-1, het is 1-2. AZ staat dus nog wel altijd voor, maar de zon die eerst feller ging schijnen... na 74 minuten toen Johansson op een paas van invaller overtoon, werkelijk heel cool bleef, een tegenstander uitkapte en de bal over de keeper wipte. Maar twee minuten later was de zon weer wat minder fel, kwam er weer een wolkje voordrijven... toen de Grieken een wel heel goedkoop gegeven penalty... Die door Papadopoulos werd veroorzaakt. en werd binnengeschoten. te verwerken kregen. En dat brengt de stand op 1-2 in Griekenland. en nog 10 minuten. Dan weer naar het EK voor Springruiters. De landenwedstrijd. Drie Nederlanders hebben we al gehad. Nu Jeroen Dubbeldam, Ed van de Bent. Ja, dat duurt nog één ruiter. Dus zo'n minuut of twee voordat hij binnen is. We kijken nu naar Juan Carlos Garcia, de laatste. Voor uh, Italië met Prins de Lamar, een Frans gefokte ruin. En als we dan kijken naar het klassement tot nu toe, dan zien we dat Groot-Brittannië nog uh, op de eerste plaats rijkt Met uh, allemaal nog een uh, laatste ruiter te gaan. Frankrijk op de tweede plaats met 11.14, dat is minder dan een springfout. Derde plaats Duitsland, en dat is ten opzichte van uh, Engeland iets meer dan een springfout. Dus de laatste Brit die mag zich een uh, springfout ten opzichte van Duitsland permitteren. Maar het ligt toch allemaal uh, dicht bij elkaar. Want Zweden volgt dan op de vierde plaats met 13,44. En dan Zwitserland op 13,45. De Zwitsers stonden tot nu toe op de tweede plaats voor deze laatste wedstrijd. Maar zijn dus door nogal wat fouten zijn die afgezakt. En Nederland uh, staat op die zesde plaats. En ik denk dat uh, we daar met uh, enige ja, geluk wel uh, blijven. Hoger, dat uh, gaat niet meer lukken. Of de anderen moeten zoveel fouten gaan maken. Maar ik denk niet dat uh, dat gezien de kwaliteit van de laatste starters in. Zit. De man voor Italië maakt behoorlijk wat fouten. Die zit inmiddels op uh, acht uh, strafpunten. Dat geeft toch wel aan dat dit parcours van... Uh, uh van Rotem, Frank Rotenbergen dat dat behoorlijk selectief is. Er was wat kritiek over de beide voorgaande wedstrijden. Die zouden iets te licht zijn, maar hij heeft duidelijk... voor die laatste wedstrijd waarbij het kaf van het koor is gescheiden... waarbij de laatste tien landen nog maar starten... heeft hij duidelijk gekozen voor hoogte en breedte en de afstanden. Maar het is ver en als je kijkt naar waar de fouten worden gemaakt... in het parcours op iedere plek... Van de sloot, dat is een waterpartij. Zeg maar van voor naar achter, ruim 4 meter. Tot de oxers en triple bars. Overal worden fouten gemaakt. er is dus niet één serie van hindernissen scherp, rechter. En dan is het het wachten op de binnenkomst van Jeroen Dubbeldam. Met Oetasja. Nederlands gefokte merry. Twaalf jaar oud. In eigendom van het Springpaardenfonds Nederland. Eerder gereden door Erik van der Vleuten. Maar sinds een tijdje onder Jeroen Dubbeldam. Hij was heel goed in het tweede onderdeel. Daar had hij een foutloos parcours. Was bij de openingsavond op dinsdagavond had hij twee springfouten en had toen de smoor in. En hij liet dat prachtige foutloze parcours gisteren zien. Dan gaan we gaan zien wat hij met Oetasja gaat doen. Want Nederland heeft dat foutloze, foutloze ritmo van hem nodig. We hebben nu één strafpunt voor Jur Vrieling met WDL Boebaloe. En dan vijf stafpunten, inclusief een dus voor Willem Geven met Karambol. En een uh, mooie foutloze rit, zo'n 20 minuten terug... van Michael van der Vleuten met VDL-groep Verdi. Dan gaat Jeroen Dubbeldam, man die ontzettend ervaren is. De Olympisch kampioen van Sydney. En als je hem ziet rijden met die handen... dat die lichtheid van die bewegingen die je in de dressuur zit... nou, het is net alsof hij heel lichtvoetig zo'n paard laat gaan... en op de juiste plek stuurt. Inmiddels uh, gevorderd tot uh, de de hindernissen aan de lange zijde. Dan gaat hij over de sloot heen, zet het paard aan, ruim over de sloot. Het jurylid geeft duidelijk met de handen aan dat hij geen fout is gemaakt. En dan is het na zo'n sloot weer terugnemen. En na een geknikte lijn, echt zo'n foefje van de parcoursbouwer. Dus niet rustig uitlopen na zo'n sloot, die extra inspanning. Maar dan moet je weer verzamelen. En dat gaat hij nu ook doen voor dat overbouwde water. Dat is een eh, okser boven een waterbak. En dan 1, 3, 4, 5, 6 gelopschongen voor de drie sponk. Goed over de eerste. Nee, daar gaat het toch nog af. De, de stijlsprong die gaat er vanaf de eerste van de driesprong. En dat is vier strafpunten. En dan gaat hij naar hindernis negen. En uh, herstelt goed. Het is altijd belangrijk dat een paard toch weer vertrouwen heeft... na zo'n aanraking met die uh, balk of het nou met het voor- of het achterbeen. Is. Het paard merkt dat uiteraard zelf ook. En dan moet je als ruiter weer de controle zien te krijgen. Goed daar door de dubbel. Jammer van die ene fout. En dan gaat hij hier... Uh, nu naar dat uh, vervaarlijke muurtje waar die blokjes zo heel los liggen. Een soort sigarenkistjes die daar bovenop die hindernis liggen. Hoef je maar even aan te raken en het valt eraf maar het blijft liggen. En dan gaat hij die... nee, Oh nog een fout op de laatste. Toch weer uh, acht strafpunten voor Jeroen Dubbelden met Oetasja. En uh, dat uh, betekent dat we als, dit als een uh, streepresultaat hebben. En dan tellen we zes punten op, de één en de vijf van de Willem Geve en Jur Vrieling. En dan komen we dus op 18 punten, 61 totaal. Uh, even kijken, 22,61 totaal voor Nederland uh, en dat is het eindresultaat wat dat uh, in de klassering inhoudt dat weten uh, we over zo'n uh, minuut of 15 nou, we zijn er weer even uit geweest bij Atromidos tegen AZ, als het in het tempo van tijdens het nieuws was doorgegaan, zou het nou 2-3 hebben moeten zijn Bas? Ja, nee, Het is nog 1-2, bijna wel 2-2 trouwens Brito, Braziliaanse invaller bij uh, de Grieken zijn naam viel al eerder, krijgt eigenlijk een Bal van heel dichtbij, schiet op het doel en schiet volgens net een centimeter of 5, 6 naast het doel van Esteban. Daar zal AZ wel weer van geschrokken zijn, mag je aannemen tenminste. Want AZ is toch wel serieus onder druk komen te staan. De Grieken hebben eigenlijk vanaf het moment dat AZ op 0, 1 kwam. Dat is dus aan het begin van deze tweede helft geweest. toch 5, 6 behoorlijke kansen gekregen in de tweede helft. Het enige wat AZ er nog tegenover heeft kunnen stellen, behalve de goal, is nog een goal. Nou begrijp ik allemaal wel dat het daarom gaat, maar veel meer dan dat is het ook niet geweest. Een minuut geleden ontsnapte de ploeg eigenlijk ook nog aan een uh, schot van Karamanos, ook een invaller... die eigenlijk net te veel tijd nodig heeft in het strafschopgebied om de bal onder controle te brengen. En daardoor, omdat het toch een van AZ bereid is gevonden... om het lichaam voor de bal te gooien, een tegenstander raakt. Maar het is nog niet gedaan. Er wordt gewisseld. Martens gaat komen bij AZ Maarten Martens. En die komt dan voor Roy Berens, die wat leeg gespeeld lijkt... En Martens zal dan in de slotfase van deze wedstrijd misschien met een geniale actie de boel op slot moeten gooien. Maar vermoedelijk nog veel belangrijker met al zijn ervaring en zijn techniek voor rust moeten zorgen. Want dat is wat AZ graag wil in de laatste vier minuten van deze officiële speeltijd plus de extra tijd. En rust is niet wat Overton nu uitstraalt. Die wil een actie maken, verliest de heel donde bal. Er komt door Papadopoulos ogenblikkelijk een diepe bal die hij op 20 meter van het doel kan aannemen. Viergever verdedigt. En die steekt als zijn hand op omdat hij wil aangeven aan de grensrechter dat die bal die over de achterlijn dreigde te lopen voor AZ moet zijn. Maar die bal loopt niet over de achterlijn dus houdt hij hem toch maar binnen. De wilde trap die naar voren komt, komt uiteindelijk bijna in de loop terecht van Overtoon. Maar bijna is ook net niet goed genoeg. AZ houdt wel de bal na wilde trap nu weer van de keeper van de Grieken. Maar AZ is nog niet uit te zorgen. Vier minuutjes nog plus wat extra tijd in Athene. De ploeg uit Alkmaar leidt dat wel met 2-1. Arisa Franklin met respect. Nog even volhouden daar in Athene voor AZ bij Atromidos. Bas Tegeler. Nou, precies is dat is wat ze moeten doen. Een uh, minuut nog over van de extra tijd. Nog altijd is de voorsprong voor AZ. 1-2 staat er op de borden. Goedmoedson 0-1. Johansson, Aaron voor de goede orde 0-2. En twee minuten na die 0-2 de uh, aansluitingstreffer Papadopoulos vanaf 11 meter... na een wel heel goedkoop gegeven strafschop 1-2. Maar de Grieken voelen natuurlijk dat er nog wat mogelijk is. 2-2 dan kun je nog met een enigszins hart naar Nederland wellicht... En er wordt nu ook wel aangevallen en er wordt geschoten zelfs ook. Maar dat laatste gebeurt pas nadat Goudelje op de rand van het strafzoekgebied is weggeduwd. En AZ een vrij schop krijgt en die wordt heel snel genomen. Dan moet de keeper zijn uit. Die pakt de bal toch met de hand zou je zeggen. Johansson pikt de bal toch nog op en schiet hem dan net naast. Maar nou ben ik benieuwd of die keeper die zijn strafzoekgebied meters uitkomt, de bal met borst of benen pakt. Of met de arm, want dan leek het toch wel op. Maar dat is door de scheidsrechter niet gezien. Daar gaat ook Johansson niet meer met de scheidsrechter over in discussie. Nou kun je zeggen dat is heel slim en professioneel. En de herhalen kijk, ja, volgens mij pakt hij gewoon met de hand. Dan uh, moet die keeper eraf en dan moet AZ uh, een uh, vrije schop krijgen. Dat gebeurt allemaal niet, terwijl de Grieken inmiddels weer aanvallen, maar de aanval spaakloopt dan wel dood in de handen van Esteban, de keeper van de Alkmaars dus die de bal kan pakken. Maar zo miste de scheidsrechter toch een belangrijk wapenfeit in de slot van deze wedstrijd. Nou, zou het zo zijn geweest dat Johansson de bal zou hebben binnengeschoten. vanaf die nou, wat zal het zijn geweest, 20 meter. omdat hij natuurlijk weet dat doel is leger, ik probeer probeert maar. dan hadden we het er ook niet meer over hoeven we hebben. Maar nu wel. Dat is uh, geen beste beurt van uh, David Fernandez-Borbalan, de Spaanse scheidsrechter van dienst. Nou is Verbeek geloof ik klaar met het uitvoeren van de vierde official. Want die staat wat buiten de duckout. Ik kan me voorstellen dat hij daar even op bezoek is geweest. Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien. Terwijl viergever een bal naar voren gooit. En uh, Johansson nu naar de grond gaat omdat hij een tikje krijgt van Vitanidis. Dat is dan een van de twee centrale verdedigers van de Grieken. Omdat hij eigenlijk gewoon slimme positie kiest in het duel. En als de bal dan komt alleen maar heel kort hoeft weg te draaien naar de buitenkant. De tegenstander ziet geen kans om hem op nou, 20, 25 meter van het doel vast te pakken. En dan krijgt AZ nog een vrij schop. Overtoom en Martens, dat zijn de twee invallers. dan ook maar zijn kans staan nu bij de bal. De bal is dan de linkerkant. Dus zou Martens willen schieten, krijg je een hele rare curve. Die loopt dan nu ook voor de zekerheid maar weg. Wuitens meldt zich in het strafstofgebied, dan moet er gekopt worden. Overtoon probeert het dan. Dat is verrassend toch ineens. Maar uh, schiet zeker een halve meter over het doel. Van. Uh... De Grieken, en zo mogen de Grieken in de extra tijd, inmiddels, ruim in de extra tijd, nog hopen dat er misschien toch nog een puntje in zit. Het is pas de vijfde Europacup-wedstrijd trouwens uit de geschiedenis van de Griekse club. Van de eerste vier uh, hebben ze de drie verloren en speelden ze de één gelijk. Dus om te zeggen, goh, wat een succes is het allemaal geweest. Nee. Gaat nog een wissel komen trouwens van AZ. Dan gaat Berghuis nog in het elftal komen en gaat de man van de tweede naar de kant, Aaron Johansson. En zo krijgt Berghuis nog zijn Europese minuten. Johansson is tevreden omdat hij een prima doelpunt maakte. Dat deed hij na 74 minuten. Op een prachtige paas dus van Overtoom. Heel makkelijk weggelopen bij een tegenstander. Een andere heel makkelijk uitgekant. En heel cool gebleven de bal over de doelman heen gebracht. En dat was een goede goal. Twee minuten op van de extra tijd waar ik het bord even gemist heb. Hoeveel het eigenlijk in totaal gaat worden. Terwijl nu de Grieken wel risico nemen. Met een terugkopbal. Vitanidis wil zijn keeper op die manier te hulp schieten. Maar kopt de bal bijna over de doelman heen. loopt maar net goed af. En als de keeper dan getrapt heeft. Blijkt die bal over in de middencirkel op het hoofd te komen van Overtoom. Dan weet u één ding. Thuis of in de auto. Dan staat er geen tegenstander in de buurt. Want anders komt die bal niet op het hoofd van Overtoom. Toch AZ is de bal alweer kwijt. En aan de rechterkant ontvouwt zich een Griekse aanval. Die gevaarlijk zou kunnen worden. Ook als er een voorzet komt in de rechter, vanaf de rechterzijde. Via Caramanos. Een van de invallers. Bijna bij Napoleoni. De Italiaan. Een andere invaller, die namens nu een ingevallen. AZ verdedigt. AZ verdedigt. Maar doet dat dan ten koste van een Hoekschop. En uh, ja, de Grieken hebben haast, dat mag duidelijk zijn. AZ trekt zich nu terug, er is nog even overleg. Achterin tussen de mensen die in de lucht geacht worden goed te zijn. Met name Vuitens en Goedelje zijn de afspraken goed gemaakt. Bijna drie minuten onderweg in de extra tijd. Houdt AZ de overwinning vast? Hoekschop. ...wordt op de punt van het strafselgebied afgeleverd aan de andere kant. Dan wil er eentje ineens schieten, dat mislukt. AZ kan gaan counteren kan gaan counteren met Berghuis, die moet rustig blijven. Die kan de bal pasen naar Koetmoetsoen, die staat vrij voor de keeper. Dan moet hij erin en gaat er omheen. Ja hoor, 3-1 voor AZ. En daarmee is de wedstrijd hier gelopen. Maar veel belangrijker dan dat, de wedstrijd volgende week ook. Want Koetmoetsoen blijft cool. vanaf de rechterkant. De paas is goed, de Grieken lopen massaal naar voren en hebben niet meer de kracht om terug te lopen ook. En uh, Johan Gutmundsson maakt zijn tweede en de derde van AZ van deze avond. En opnieuw is de assist van een invaller. Zoals het bij de 2-0 kwam van Overtoom, komt het bij deze 3-1 van uh, Steven Berghuis. Die ook als invaller nog had kunnen zeggen ik ga voor eigen succes maar dat heel goed niet doet. En dan blijft de Gutmundsson kalm. Gaat om de keeper heen. Er is er op de lijn van de Grieken nog een verdediger. Ik denk dat Janoulis is die probeert met de sliding nog de bal uit de toel te halen maar dat lukt niet. En daarmee is, nou ja, zoals ik zei, de wedstrijd vanavond beslist in Athene. De wedstrijd volgende week in Alkmaar ook beslist. Want het krachtverschil tussen de Grieken en AZ is toch wel van die aard dat je toch niet mag verwachten dat de Grieken deze klap nog te boven komen. Er wordt nog afgetrapt en dan is het voorbij. Het eindigt in Athene bij Atroitos AZ in 1-3. En dat is een mooi resultaat voor AZ Feyenoord. Dus een minder resultaat dat verloor met 1-0 bij Koeben Krasnodar. Dat was het voetballen van vandaag. Gaan we weer naar de paardensport. Naar de slotfase van de landenwedstrijd voor de springruiters op het EK in Denemarken. Ed van der Bent. Ja, we hebben het nog niet gehad over de individuele klassering... maar dat is goed als we dat even doen bij Steve Gerda, de Olympische kampioen met Nino de Buissonnet, die voor Zwitserland vier strafpunten maakt. En dat betekende dat hij stond namelijk tweede in het individueel klassement tot nu toe. Dat, daar zakt hij in, want Ben Meijer was foutloos gebleven. Die Brit blijft aan de leiding. Roger Yves Bost, de Fransman, wordt dan tweede, bijna vijftige. En dan Rolf Keurang Bengtsson, de titelverdediger uit Zweden... individueel, die staat dan op de derde de plaats op dit moment. Maar dan uh, wat betekent dit allemaal voor het uh, landenklassement voor Zwitserland? Verder niet uh, zo gek veel. Want Zwitserland die uh, is op uh, plaats vijf geëindigd. Nederland nog altijd op de zesde plaats. Maar Frankrijk dat uh, is ineens naar de vijfde plaats gezakt. Wat Kevin Stout maakte een paar minuten geleden. Twee springfouten en een tijdfout met zijn paard Sylvana, Nederlands gevocht paard. En daarmee, dat was weliswaar het streepresultaat. Maar dan komt dus de fout van uh, Emeric de Ponna. De Amazone komt er dan uh, bij bij het resultaat van Frankrijk. En de zakken ze ineens naar 15,14. Situatie met de laatste uh, ruiter die er elk moment aan gaat komen... is dat Groot-Brittannië aan de leiding gaat met 8,18. Ik gaf al aan, die mogen zich een springfout veroorloven. En dat is dan voor de laatste starter, Scott Brash, om toch nog aan de... De leiding te blijven. Duitsland is opgeklommen naar de tweede plaats. Ja, hoor, daar zijn ze weer. Altijd weer de Duitsers. 12,77. Dankzij een mooie foutloze laatste rit van Loetke Beerbouw. En de Zweden staan op de derde plaats met 13,44. Maar meer dan één springfout mag hij dus niet maken. De laatste starter voor Engeland Scott Brash. Maar het is een ervaren ruiter. Hij was weliswaar niet foutloos in de eerste wedstrijd van dinsdagavond. Maar wel in de eerste ronde van de tweede competitie... die deze de landenwedstrijd beslist. En de Britten overigens hadden het brons in Madrid bij het laatste EK. Goud was er daar voor Duitsland, zilver voor Frankrijk en brons dus voor de Britten. Terwijl we nu gaan kijken naar die laatste ronde van deze... De klas deze wedstrijd die gaat om het verdelen van de landenmedailles. Een rustig beginnetje, een bar, Een hindernis... die is gebouwd in de vorm van de sprong, laag aan de basis... zo'n 80 centimeter en 1,60 meter aan de achterkant. Hindernis 2, een hek wat uh, op platte beugels ligt. En dat is er zo vanaf, hindernis... Dat is een licht oplopende Okser- en sprong Aan de voorkant, ik schat 1,50, achter 1,60. Maar van voor naar achter ook behoorlijk breed. En ook breed is die sloot. En er wordt geen fout gegeven daar op de sloot. En uh, gaat hij na die geknikte lijn. Goed over het midden daar naar de volgende stijlsprong. Waar we nogal wat foutjes op hebben gezien. Gaat daar goed overheen. En dan is het in dit voetbalstadion met die ongewone bodem voor een weekje. Gaat hij dan nu naar de driesprong. Hij is nog altijd foutloos. Goed, nee, daar maakt hij foutje op het eerste element van de driesprong. Goed te verder doorheen. Meer dan één fout mag hij dus niet maken, Scott Brash. Want dan zakt Engeland. En dan uh, kan hij het volhouden. Hij gaat nu naar de Oxer aan de overzijde. En dan uh, gaat hij nog naar de dubbelsprong. Bestaande uit de Oxer de hoogbreedtesprong met twee gelofsprongen daarachter. Komt goed uit met die afstanden. Een stijlsprong. En dan krijgen we de laatste twee hindernissen... Die muur met die sigarendoosjes noem ik het maar even erbovenop. Gajaar kwam eventjes verkeerd uit, maar toch goed eroverheen, ruim eroverheen. De tijd moet hij goed in de gaten houden, blijft hij binnen de tijd. En hij gaat goed over de laatste hindernis. en doet het binnen de tijd met de vier stappen, één springfout. En dat betekent dat Groot-Brittannië hier winnaar is van de landenwedstrijd. Ondanks die uh, ene springfout. En, uh, een mooi resultaat voor de Britten. Tweede plaats voor Duitsland. Derde Zweden. En Nederland op een zesde plaats. Tot 11 uur. NOS langs de lijn. Het Geo Lippens. Even een rustmomentje na de twee voetbalwedstrijden van vanavond. Kars was dat met Driver gaan praten over hockey. Want de Belgische vrouwen hebben het dus niet gered. Niet in de finale van het Europees kampioenschap in eigen land. Na de shootouts verloren van Duitsland. Tim Steens zit in het stadion. Tim, en dan kun je toch zien dat België nog niet echt een hockey-natie is. Hè? Want de tribunes zijn redelijk leeg. Ja, het loopt nu een beetje leeg. Klopt inderdaad. Uh, ja, het is een beetje het verdriet van België aan het worden Want ja, het waren echt uh, drama's die, die zich afspeelden na die wedstrijd. Want België zat er zo dichtbij. Uh, twee minuten voortijd kregen ze één strafcorner tegen. Het Duitsland was één keer in de cirkel in die hele wedstrijd. En die scoren die strafcorner. En daarna de shootouts. Ja, toen stonden de Belgische dames stijf van de zenuwen. Ja, en daar wisten de Duitse dames wel raad mee. En die wonnen de shootouts met 2-0. En staan dus in de finale zoals ze al zei. Maar uh, ja wat was het erg voor die Belgen. Want die zaten er zo dichtbij. Maar Goed, België is een natie in opkomst. Zeker bij de mannen en ook bij de vrouwen nu. Want uh, ja, ze staan uh, in de halve finale van die EK. Ze hebben dat weliswaar verloren. Maar ze spelen straks op de derde, vierde plaats. En zo hoog zijn ze nog nooit geëindigd. Twee jaar geleden eindigden ze op de EK in München-Kladbach als vijfde. En nu dus minimaal als vierde. Dus ze gaan vooruit. En uh, ja, er zit enorme progressie in. Ook bij die vrouwen en natuurlijk ook bij die mannen. Maar dat gaan we morgenavond allemaal zien. Zometeen natuurlijk uh, Doof, de wedstrijd. Moeite, Tim. Ja, nu moet het Precies. Absoluut. Nederland tegen Engeland in de halve finale. Ja, en als we even naar de statistieken kijken van de afgelopen jaar. Run moet ik zeggen. Heeft Nederland vier keer in de halve finale tegen Engeland gestaan. Op een EK. En drie keer daarvan gewonnen. één keer verloren. En één keer in de finale, dat was een hele tijd geleden. Want uh, dat was in 1987 in Londen. Toen speelde Nederland tegen Engeland in de finale. En toen won Nederland met Dette Beus nog in de goal. Uh, met uh, naar strafballen. En toen werd uh, Nederland de Europese kampioen. En uh, daarna dus alleen maar halve finales gespeeld. Uh, de laatste halve finale was twee jaar geleden in München Gladbach. Toen werd het 2-0 voor Nederland. En ik verwacht eigenlijk dat Nederland uh, gezien de resultaten in dit toernooi... De eerste drie poolwedstrijden heeft Nederland vrij makkelijk gewonnen met 15 goals voor en 0 tegen. Terwijl Engeland het best moeilijk had in die pool. Ze verloren van Duitsland met 2-1. Wonnen maar net van Schotland met 2-1. En wonnen van Spanje met 3-0. Daardoor eindigden ze als tweede in de pool. En Duitsland was eerste, waardoor Duitsland dus tegen België speelt in die halve finale. En Nederland tegen Engeland gaat spelen. Ik verwacht een uh, heel sterk Nederlands team. Want de laatste poolwedstrijd, Nederland speelde tegen Wit-Rusland, scoorde ze er lustig op los. Het werd 7-0. En ik verwacht dus een uh, aanvallend Nederlands team. En uh, ja, als als mijn voorgevoel me niet bedriegt, gaat Nederland deze wedstrijd winnen. Maar dat zullen we zien natuurlijk. Zo meteen om half negen de afslag. Straks na half negen dus nog even twee uitslagen uit de kwalificatieronde... voor de groepsfase van de Europa League. Een hele mond vol. Oktober te, uit Kazachstan tegen Dynamo Kiev. Dat eindigde in 2-3 die eerste wedstrijd. Jermaine Lenz speelde daar 40 minuten mee met Dynamo Kiev. En Dynamo Tbilisi uit Georgië verloor met 0-5 op eigen veld van Tottenham Hotspur. En dan gaan we nu naar het nieuws. Dit is Radio 1. Gelezen door Ewout de Jong. Rechter in het Zwitserse Bellinzona heeft de man die geheime gegevens over bankrekeningen met zwart geld verkocht, veroordeeld tot drie jaar cel. De 54-jarige Duitser kopieerde in 2011 de gegevens van 2700 rijke Duitsers. Verkocht de data voor 1,1 miljoen euro aan de Duitse Belastingdienst, die de gegevens gebruikte om belastingontduiking van rijke burgers op te sporen.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 De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's, Tesla Motors... heeft vandaag in Tilburg een nieuwe assemblagecentrum geopend. Daar worden de auto's van het type Model S-rij klaargemaakt. Het assemblagecentrum biedt werk aan 50 mensen. En de politie heeft een man uit Zwolle aangehouden... die verdacht wordt van het doden van een 27-jarige vrouw uit Ermelo. Haar lichaam werd afgelopen zondag verpakt gevonden... in het water van de nieuwe vecht bij Zwolle. Dat is het nieuws op dit moment. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is ruim half negen. Het hockeyje staat op het punt van beginnen. Maar we gaan nog eerst even terug naar de ne Europese kampioenschappen voor uh, paardensport. De Dressuurploeg, de Nederlandse Dressuurploeg, die zilver haalde op dat EK in Denemarken. Adelinde Cornelissen, Edward Gal, Hans-Peter Minderhout en Danielle Heikoop werden daar tweede achter de Duitse ploeg. Ed van der Bent sprak na afloop met de Nederlandse equipe. Hij sprak onder andere met debutante Heikoop en met Cornelissen. Haar paard, Partival, maakte zijn rentree naar een hart. Operatie. En die rentree stemde de Amazone tevreden. Ja, heel erg tevreden. Een aantal maanden geleden had ik echt nog niet gedacht dat ik hier uh, zou rijden. En dan uh, sowieso natuurlijk geen wedstrijdritme. Dus ja, als je dan zo naar binnen toe loopt, dan kan ik niet meer dan tevreden zijn. Hoe heb je na die operatie, naar dit Europees kampioenschap toe kunnen werken? Want dat was natuurlijk maar heel kort. Zit er dan een, echt een, een, een begeleidingstype achter? Ja, er zit een heel team achter. Ik heb alles met hartslagmeters natuurlijk gereden. Uh, dat werd allemaal uitgelezen door uh, Caroline Munsens en Kees van Bekhoven. En ook uh, professor van Loon die hem heeft geopereerd in Gent. Die heeft eigenlijk alles nagekeken. We hebben 24 uur scans met hem gedaan regelmatig. Dus uh, alles gemonitord. Nu zijn we gewend dat je uh, toch ja, wat, wat, wat prikkelend rijdt. Het, het leek, zal niet zeggen mat, maar toch iets ingehouden vandaag. Het was niet direct ingehouden, maar goed, het is toch even weer de eerste keer. Kijk, thuis kun je van alles oefenen, de proef oefenen en alles. Maar ik kon natuurlijk niet oefenen dat hij in zo'n stadion naar binnen toe loopt. En ja goed, Parzival, die wil daar nog wel eens een klein beetje uh, schrik van hebben. Dus uh, ja, het is even afwachten als hij hier naar binnen toe loopt of hij het dan oké okay vindt, ja of nee. Edward Gal met Gloeks uh, undercover van de jury in uh, golfst. Tien keer een tien gekregen. Uh, ja, ongelooflijk resultaat. Want met Totilas uh, bij een, een vorig uh, Europees kampioenschap waren we dat gewend uh, in Windsor. Uh, ja, dit was toch wel een verrassing? Nou, ik heb wel eens vaker met hem al tienen gehad. Maar ik moet zeggen, hij gaat ook steeds beter. En het voelt allemaal steeds makkelijker aan, steeds meer ontspannen. En hij kan natuurlijk super piaferen en passagieren. En nou wordt de geloptoer ook steeds beter. En de stap niet te vergeten. Dus er zijn allemaal dingen, het, dat wordt steeds beter. Dus dan is het ook wel leuk als de punten steeds meer omhoog gaan. En thuis had je natuurlijk al het gevoel dat het steeds beter ging. En op de wedstrijden kwam het langzamerhand. En nu heb je ook echt het gevoel dat hij zich nou meer ontspant ook in zo'n omgeving. En dat was voor hem heel belangrijk. Dat was eigenlijk het belangrijkste voor hem. Dat hij zich leerde los te laten, te ontspannen. En dat begint nu echt te komen. En tot nu toe gaat het iedere keer goed. Ja, of het morgen weer, lukt, weet ik niet. Maar dit heb ik in ieder geval al. Waar zijn onderdelen dat je zegt van nou, dit paard kan nog op die en die onderdelen een stuk, een stuk beter? Want ja, fouten hebben we niet echt gezien. Nou, ik had mijn tweede pirouette was niet mooi en dat kan hij normaal natuurlijk ook heel goed. Dus dat zijn al dingen, de uitgestrekte draf wordt steeds beter en dat gaat thuis eigenlijk al heel goed. En op de wedstrijden moet ik hem nog een beetje onder me houden, dus die punten kunnen nog omhoog. En... Ja, de stap begint nu echt te komen en dat zijn dingen. als dat allemaal zo door blijft zetten, dan uh, komt dat helemaal goed. Hans-Peter Minderhout, met deze zilveren medaille heb je nu bij een EK alle teammedailles uh, te kleuren. Want je hebt al eens een keer goud gehaald in 2007 en brons bij het vorige EK in uh, Rotterdam. Beide gevallen met Nadine, nu met uh, Glokse Romanov. Een heel ander paar dan Nadine. Ja, hij is sowieso al, uh, <laughs> ik denk, tien uh, centimeter groter of zo. En, uh... Uh, ja, En hij is een hengst, die, die, ja, die was een ander type paard. Er waren wat foutjes hier in de Grand Prix proef, uh, die en heeft hij ook nog andere verbeterpunten? Ja, ik, op zich was ik niet zo, uh, ik was zeker niet ontevreden met mijn proef, maar eigenlijk was hij al heel de week hier uh, echt super goed in vorm. En, uh, en dan uh, baal je eigenlijk wel een beetje, je net, er gaat niks echt fout, maar gewoon net, dan, doet, dan had je bijvoorbeeld een heel mooi onderdeel en dan net aan het eind nog even klein dingetje erin. Dus uh, dat kost allemaal een beetje punten. En ik hoop dat ik morgen echt even, even gewoon uh, uh, strak proeven rond kan knallen. Debutante Danielle Heikoop. Overigens voor de jury en uh, degene die het internationale circuit volgen. Geen onbekende. Want ze heeft internationaal al gestuurd bij de wedstrijden voor Ruiters dus onder 25 jaar. Maar zo'n EK voor senioren, dat is toch wel andere koek. Ja, het is natuurlijk een hele andere, andere omgeving. Je hebt natuurlijk heel veel publiek. Het is een hartstikke mooi stadion. Ja, je rijdt natuurlijk echt een kampioenschap als team. En dat is iets wat ik nog niet echt eerder heb gedaan, zo op deze manier, zeg maar. Dus ja, wel heel bijzonder. Nu wordt er wel eens gezegd, die ruiterteams, dat zijn gelegenheidteams en dat zijn een verzameling van ego's. Merk je nou bij zo'n kampioenschap dat jullie ook onderling een team zijn? Ja, ze helpen me met alles. Ik moet natuurlijk alles een beetje leren helemaal op dit niveau. Ik ben natuurlijk echt wat dat betreft, gewoon ja, debutant. Zo, zo is het ook echt. Dus ik zei net al tijdens de prijzen te rijken... ik wil zeggen wat ik moet doen, want anders dan weet ik het straks niet. Uh, nee, dat is heel leuk. Het gaat echt onder elkaar. is heel gezellig en uh, ja, voor mij echt een super ervaring. Nou, dat was de hockey... of wat zeg ik, de dressuurploeg op dat uh, EK in uh, Denemarken... die de zilveren medaille haalde. De springruiters deden minder goed, want die werden zesde. En dan gaan we naar het hockey. Op het punt van uh, afslaan daar. De eerste helft van uh, Nederland tegen Engeland. Halve finale op het EK. Tim Steens. Ja, Sabine Mol heeft de bal naar Maartje Pauwmer gespeeld. En dat betekent dat de wedstrijd inderdaad begonnen is. Nederland speelt in de witte shirts tegen Engeland. In het geel, in het rood. En uh, ja, ze hebben in de voorbereiding al een aantal keer tegen elkaar gespeeld. Uh, vier keer om, uh, om uh, precies te zijn. Uh, drie keer in Engeland. En toen won Nederland twee keer met 6-2. En verloor één keer met 1-0. En uh, hier in Boom, uh, voor het toernooi, hebben ze ook nog tegen Engeland geoefend. Omdat die uh, naar een andere pool zaten. En toen won Nederland met 2-1. Dus wat dat betreft zijn de vooruitzichten gunstig voor Nederland. En Marc Kallas, de bondscoach, ja, hij heeft van tevoren gezegd... ik hoef hier niet echt kampioen te worden. Ik wil hier wel heel goed spelen. Ik weet niet wat het verschil is, maar hij wil uh, natuurlijk uh, zo goed spelen. En dan ook in die finale komen. Terwijl nu Engeland heel gevaarlijk is... Uh, maar die bal gaat over de achterlijn en dat betekent dat Nederland weer mag uitverdedigen. En Marc Caldas, de bondscoach, heeft natuurlijk een hele nieuwe ploeg moeten bouwen... na de Olympische Spelen van Londen. Want als je dat team bekijkt wat in Londen goud won... Daar zijn maar liefst acht speelsters van afgehaakt. Waarvan eentje niet geheel vrijwillig. Naomi van As is er niet bij. Zij heeft een knieblessure ondergaan. En is pas begin volgend jaar weer inzetbaar. Zij was er natuurlijk bij in Londen. Er zijn een aantal spelers die bedankt hebben. Zoals Sophie Polkamp, Floortje Engels de Kiepster. Marilyn Agliotti, Maartje Goderie, Marieke Veenover. Zij zijn er niet meer bij. En dan hebben we nog twee speelsters die eventjes rust hebben ingelast. Liedewij Welte en Merel de Blij. Zij zijn er ook niet bij op dit Europese kampioenschap. Waarbij Liedewij Welte niet goed genoeg bevonden is door de bondscoach. De tweevoudige Olympische kampioen. Want ze was er in Peking ook al bij. bij Welten en Merel de Blijf zelf een rustperiode ingelast, want zij voelde zich niet helemaal goed. Heeft ook de laatste wedstrijden bij een bos niet gespeeld. Maar uh, misschien dat ze er weer bij komt. Goed, we gaan het spel even volgen. Op dit moment de balbezit voor Engeland aan de linkerkant van het veld. Wordt verdedigd door Margot van Geffen... die voor de wedstrijd gehuldigd werd voor haar 50e interland. Ze kreeg de bloemen van oud-international en bestuurslid Marjolein IJsvogel. Margot van Geffen nu aan de bal. Speelt de bal heel goed terug op Willemijn Bos, Weer helemaal terug in de ploeg na de knieblessure in Londen. Maar de bal gaat over de zijde en Margot van Geffen... Mag die bal in de spel brengen op Willemijn Bos. Krijgt de bal te voeten, maar mag doorgaan van de scheidsrechter... want er is geen tegenstander in de buurt. Nu Willemijn Bos heel behoedzaam met de opbouw. En je ziet wel wat Engeland gaat doen. Ze gaan een beetje terug op eigen helft. Willen Nederland zeg maar, niet uh, te veel ruimte geven in die aanval. Want dan is Nederland natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Terwijl nu Engeland balbezit heeft via Densen Met Eva de Goede voor zich. Eva de Goede die probeert daar een vrij slag uit te halen. Lukt niet. Densen gaat de cirkel binnen. Maar die wordt goed verdedigd door Willemijn Bos. En zo zijn we in de eerste drie minuten uh, doorgekomen komen en staat hier in die halve finale tussen Nederland en Engeland nog steeds 0-0. There's love now stumbling. There a trip cuz I know I fail. All I know is I could put my clothes tomorrow. Oh, girl, wish I knew you well Oh, girl, wish I knew you well But I'm saying hi, tell your answering bell There I run, thought I was walking Through your inexhaustible gate The names are changed but the constellations still fall out Oh girl, if you could only tell Oh girl, if you could only tell But I'm just saying hi, hi Let your tears fall and touch my skin Then your thunderclouds could rage over there Like I'm all for you and butterfly charms. Oh, girl, put your wish away. Well. Oh, girl, put your wish away. Well. But I'm just saying hi, hi to your answering back Did I sleep? Must have been dreaming Did I weep? Cause I cried like hell What I want is your fortress of tears to crumble Grote mensenmuziek zeggen ze dan. Ryan Adams met Answering Bell. We gaan weer naar het hockey in België. In Boom, Tim Steens. Goed moment om te schakelen, want het is de tweede strafcorner voor Nederland. Die wordt helaas niet gestopt door Kiki Decurie. Het was de tweede strafcorner voor Nederland. Die gaat dus verloren. Maar de bal is nog niet uit de cirkel. Nu komt de bal bij Roos Ze Geeft hem voor Scrimmage voor het doel. Maar daar wordt de bal weggehaald door de Engelse verdediging. De eerste strafcorner voor Nederland werd veroorzaakt door Roos Dros. De jonge aanvalster van Nederland. Zij is nieuw in de ploeg. Speelt bij SCAC in Beeldhoven. Ging goed de cirkel binnen en speelde de bal op de voeten bij Kate Walsh. De 33-jarige aanvoerster van Engeland. En dat betekende de eerste strafcorner voor Nederland. Nou, daar hebben we natuurlijk Maartje Pouwen voor. Die pushte wel. Maar de bal werd niet helemaal goed gestopt. Want ja. De speelsers hebben toch wel last van het hobbelige veld. En dat wordt ook door iedereen bevestigd hier. Het is vooral hobbelig in de cirkel. Dat betekent dat de stopper bij de strafcorner wat moeilijkheden heeft om die bal goed te stoppen. Dat er gepusht kan worden. Nu misschien een aanval voor Nederland. De kansje daar. Oeh, de bal gaat voor langs het doel was een kans uh, daar uh, voor Carlien Dierksen van de Heuvel. Maar die bal gaat uh, voor langs het doel van uh, de keepster van Engeland... Uh, Maddy Hink. En dat betekende dat het dus 0-0 blijft. En ik zei al, die strafcorner is lastig te stoppen. Vandaar dat Maartje Pauwmer ook de eerste push niet goed... Uh, de bal kon controleren en gelijk kon pushen. En die bal werd gestopt door uh, die kiepster, uh, wat ik al zei... Uh, Maddy Hink uit Engeland. Die bal ging omhoog. Dat betekende de tweede strafcorner. Maar die bal werd dus helemaal niet goed gestopt door Kiki colo En dat betekende dat Nederland... Uh, nu op zoek moet naar weer een strafcorner of een velddoelpunt. Engeland is nu in balbezit, op eigen helft. Een lange paas, wordt goed onderschept daardoor... even kijken, dat is Carleen uh, Dierksen van de Heuvel. heeft de bal gespeeld aan de rechterkant. Wordt uh, binnengehouden, maar wordt onderschept door Engeland. Beginfase, Nederland duidelijk beter dan Engeland... op zoek naar die openingstreffer. Acht minuten gespeeld hier in Boom, stand nog steeds 0-0.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 No. Oh. En dat was fun met some nights. Ibrahim Afellay is opnieuw lang uit de roulatie. De voetballer van Barcelona werd vandaag geopereerd aan zijn rechterbovenbeen. En het herstel gaat vier maanden duren. Afellay heeft een chronische spierblessure aan dat been. De middenvelder staat al sinds eind 2010 onder contract bij Barcelona. Maar hij is door veel blessuren leed nog maar nauwelijks in actie gekomen. Affelay scheurde aan het begin van het seizoen 2011-2012 een kruisband... waardoor hij er meer dan een half jaar uit was. En vorig seizoen werd Affelay verhuurd aan Schalke 04. Na een goede start van het seizoen raakte hij in Duitsland geblesseerd aan het bovenbeen. En Maurits Lammertink is in de derde etappe van de ronde van Limousin. Dan hebben we het overwielrennen als vierde geëindigd. Lammertink kwam na een rit over bijna 193 kilometer iets te kort in de Massasprint. Hij moest de Franse Ladagnou, Simon en de Italiaan Parinello voor laten gaan. Reinier Honig finishte als dertiende. De Zwitser-Martin Elminger behield daar de leiderstrui. Hij begint morgen met drie seconden voorsprong... op de Japanner Yukia Arashiro aan de slotrit. De Italiaan Andrea Di Corrado moet 18 seconden goed maken. Pim Lichthardt is in het algemeen klassement de beste Nederlander. Hij staat veertiende op 1 minuut en 8 seconden. Gaan we weer naar het hockey-Nederland tegen Engeland. Halve finale. EK Tim Steens nog steeds 0-0. Ja, maar het scheelt niet veel, Rio, Nederland is uh, zoveel sterker dan Engeland in die beginfase. We hebben nu 12 minuten gespeeld, nog steeds 0-0. Maar Nederland heeft al vier strafcorders gekregen. En ik zei al, het is lastig stoppen omdat het veld een beetje hobbelig is. Maar ook uh, Maartje Pauwme heeft niet veel tijd dan om te, te pushen. Want ja, die concentratie bij die stop, dat vergt een luttelijke seconde. En uh, dan is de uitloopster van uh, Engeland, uh, Ashley Ball in dit geval... die was er twee keer als de kippen bij om die bal te blokken van uh, Maartje Pauwme. En die ging dus via de stik van Ashley Ball over de achterlijn... of over het doel van de kiepster van Engeland. Terwijl Nederland nu de vijfde strafcorner op rij krijgt. Nou, ik denk het wordt dus tijd voor een doelpunt, zou ik zeggen. Het is de vijfde strafcorner voor Nederland. Maar die twee keer, die bal die werd uitgelopen door die Ashley Bol, En die bal ging over de kiepster heen, over het doel heen van Engeland. Maar nu misschien dat Nederland een keer een variant gaat proberen. Maar op dit moment is Maartje Pouwen gewisseld. Die zit op de bank. Dat betekent dat Eva de Goede zich gaat belasten met die strafcorner. Maar ik zie twee koppeltjes staan. Ook Kim Lammers staat daarbij. Maar ik denk dat de bal naar Eva de Goede gaat. Hoewel een variant zou me niet slecht uitkomen, denk ik. Ik denk dat Marc Calles dat ook wel gezien heeft. Want als je vier keer zeg maar, die bal niet kan stoppen en niet kan pushen of niet goed kan pushen... dan moet je iets anders verzinnen. Kijk, er wordt die bal aangegeven. De stop, de push van Eva de Goede. De stop van de kiepster, de rebound. Maar weer een stop van de kiepster, Hinch. En dat betekent dat er weer een strafcorner komt. De zesde straf Corner, want de bal werd uh, zeg maar onder de leggers van de keeper gehouden. En dat betekent dat er een... Uh... Dat het afhouden is en dat er weer een strafcorner komt. Nu ligt het spel even stil voor een blessure aan uh, een van de speelsters van Engeland. Ik dacht dat het Ashley Bol was. De uitloopster die heeft een kleine blessure. Het spel ligt stil. En de Nederlandse speelsters gaan op de kop van de cirkel staan... om even af te spreken wat ze met die zesde strafcorner gaan doen. Want ook deze vijfde strafcorner leverde dus niets op. Wel een goede push van Eva de Goede. Maar die moet eigenlijk een beetje hoog, want hij was te laag. Dus dan kan de keeper hem goed stoppen. En uh, nu weer de zesde strafcorner. Aangeven gebeurt door Kitty van Malen. En op de kop van de cirkel Eva de Goede en ook Kim Lammer staat ernaast. Een afschuivertje zou misschien een goed idee zijn. Daar komt de bal. Wordt gestopt. De push van Eva de Goede. Het is een variant aan de rechterkant. Maar die gaat helemaal de mist. En de bal gaat gewoon over de achterlijn. Het was een tip in bedoeld aan de rechterkant. Maar die werd gemist. Dat betekent dat we nog steeds op 0-0 staan. Met bijna een kwartier gespeeld in die halve finale tussen Nederland en Engeland. Sport en muziek op Radio 1. NOS Langs de Lijn. Miss Berry en Perquisite was dat met Hitchhike. Gaan we weer hockey in Nederland tegen Engeland, Tim Steens? Ja, Nederland moet uitkijken voor de counter van Engeland. Want het spel speelt zich voornamelijk af op de helft van Engeland. En Nederland zet gewoon veel druk op het Engelse doel. Maar Engeland is heel gevaarlijk in de counter. Met name Alex Danson. is een van de gevaarlijkste spitsen die er zijn in de wereld. En die heeft een neusje voor de goal. En die moet ze goed in de gaten houden. Engeland is uiteraard nog niet heel gevaarlijk geweest. Twee keer een klein countertje. Via diezelfde Alex Densen. Maar ze kwam niet tot de cirkel. Dus Joy Sombroek in het doel van Nederland. Heeft nog geen enkele bal te verwerken gekregen. En dat heeft ze eigenlijk het hele toernooi al niet want uh, ja die uh, de laatste tegen Ierland werd 6-0. De tweede tegen België werd 2-0. En die laatste tegen Wit-Rusland werd 7-0. En toen werd ze na één helft gewisseld voor reservekeepster Larissa Meijer... Want uh, ja, Joyce Sombroek had niet één bal gekregen in die hele wedstrijd. Of in de eerste helft van tegen Wit-Rusland. Toen werd ze gewisseld en mocht Larissa Meijer kiepen. En die heeft wel geteld één bal gekregen in die uh, tweede helft. Dus wat dat betreft zijn de keepsers van Nederland nog niet echt op de proef gesteld. En ik denk dat het vanavond ook niet gaat gebeuren. Maar wat ik zei, ze moeten echt uitkijken voor de counter. Nu Nederland op de helft van Engeland weer. Maar het is balbezit voor Engeland. Proberen natuurlijk een van die snelle spitsen te bereiken. Dat lukt niet. De bal gaat over de zijlijn en wordt ingepusht door Kim Lammers. Nu uh, Maartje Pauwme aan de bal. Kijk wat ze gaat doen. Legt de bal terug op Willemijn Bos. Die uh, als laatste verdediger speelt. Maartje Pauwme speelt meer op het middenveld. Nu uh, Willemijn Bos weer terug is in het Nederlands team. En als laatste man gaat spelen. Samen met Kaya van Mazakker vormt zij de verdediging. En dan kan Maartje Pauwme meer op het middenveld spelen. En dat is een goede zet van Max Kaldas. Want dan kan Pauwme wat vaker in de cirkel komen. Nu weer balbezit voor Nederland. Alle speelsters op de helft van Engeland. Willemijn Bos met de lange paas. Dat is haar handelsmerk. Heeft goed gepaasd aan de linkerkant. Nu balbezit voor Nederland. Komt de bal in de cirkel. Wordt misschien weer een strafcoördinator. De bal gaat via een Engelse tik over de achterlijn. Dat betekent een lange corner. 16 minuten staan er nog op de klok. En het is hier nog 0-0 in Boom. Waar zo'n, denk ik, zo'n kleine duizend toeschouwers nog hier... Uh, veel oranje moet ik zeggen tussen de toeschouwers. Maar die kijken dan naar die wedstrijd tussen Nederland en Engeland... 16 minuten en het is nog steeds 0-0. Het is een mooie lange sportavond hier op deze donderdagavond. Goed in ieder geval voor de medische updates ook. Net het bericht over Ibrahim Affalai en de operatie aan zijn bovenbeen. En nu krijgen we ook het nieuws binnen dat marathonloper Michel Butter... een stressfractuur heeft opgelopen in zijn rechterheup. Dat is gebleken uit onderzoek in het ziekenhuis. Butter deed vorige week bij de wereldkampioenschappen in Moskou mee op de marathon. Maar hij viel na ruim 14 kilometer uit. Butter verzweeg bij aankomst in Rusland dat hij lichamelijke klachten had aan rug en lies. Want hij wilde per se starten. Hij eh, richt zich nu op het EK atletiek van volgend jaar pas in eh, Zurich. Dat lijkt wat hem betreft niet in gevaar te komen. En nog een bericht over een blessure. Tom Bonen komt dit seizoen niet meer in actie. De Belgische renner heeft te veel last van een blessure aan het zitvlak. Bonen heeft een jaar met veel tegenslag achter de rug. Hij wist alleen de ronde van, in de ronde van Wallonië een zegen te boeken. En daarna moest hij vanwege een blessure afzeggen voor de Eneco Tour. En Anna's Akabar speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor Arminia Bieleveld. In Duitsland. Feyenoord en de Duitse club hebben overeenstemming bereikt... over de tijdelijke overgang van de aanvaller. Akkabar heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2015. Volgens technisch directeur Martin van Gelen is het voor Akkabar belangrijk om dit seizoen veel aan spelen te spelen toe te komen. En dan nog weer eventjes naar Tim Steens. Tim, ja, hockey, veel strafkoners dus, maar geen doelpunt. Nee, nog niet. Daar zitten we echt op te wachten, Gio. En het moet een openingsdoelpunt worden voor Nederland. Ze zijn hard op weg. Net een klein kansje kregen we van Sabine Mol. Die, die schoot de bal op de kiepster met een tip in van Eva de Goede. Maar die bal ging net naast het doel van die Engelse kiepster uh, Maddie Hinch... die dus vrij druk heeft tegenstelling tot uh, Joyce Sombroek... die dus uh, alleen maar voor, voor haar het spel ziet en nog geen bal heeft aangeraakt. Nu weer een lange paas van Willemijn Bos in de richting van Eva de Goede. Die gaat daar het duel aan, verliest dat het even duel op het middenveld. Engeland in balbezit, nu aan de rechterkant. bal wordt in de cirkel gespeeld, maar daar staat helemaal niemand van Engeland. Ook niet die Alex Denzen, want die miste de bal. En dat betekent dat Nederland weer mag gaan uitverdedigen. Gaat dat doen via Maartje Paume. Maartje Paume neemt even de tijd, want Kaja van Maazak is net ingewisseld. Nu de bal op Eva de Goede. Eva de Goede wint dat duel, krijgt daar geen vrije slag voor. En dan is het Alex Denzen. Nu is het even uitkijken voor Nederland, maar Maartje Paume grijpt er uitstekend in... Palmer, maar de bal komt niet goed terecht bij Allen Hoog. En dan is het weer Alex Dansen in balbezit voor Engeland. Engeland nu een beetje op de helft van Nederland. Kruipen een beetje uit de verdediging. bal nu naar de rechterkant van het veld. Wordt nu in de cirkel gebracht bij Nederland. Goeie interceptie van Ashley Bol, Maar die verliest dat duel van Margot van Geffen. En dan is het Eva de goede die kan ruimen. Nederland staat nog steeds op 0-0 met nog 13,5 minuten in die eerste helft te spelen. Straks na 9 uur gaan we natuurlijk verder met dat hockey daar in Boom. Die halve finale bij, tussen Nederland en Engeland op het EK voor vrouwen. Zometeen een ster nieuws en ster. En dan gaan wij gewoon weer verder voor het volgende uur van Langs de Lijn op deze donderdagavond. Tot zometeen.